Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft grensovergangen tussen Libanon en Syrië aangevallen. Veel mensen komen vanuit het zuiden van Libanon juist daarheen... om het geweld te ontvluchten, vertelt correspondent Daisy Moore. Voor veel mensen is dit eigenlijk de enige optie die ze denken te hebben om het land te verlaten. Als dus je denkt aan de geografie van Libanon met aan de ene kant de zee, aan de zuidgrens Israël, vliegen is bijna geen optie meer, want er zijn nauwelijks nog vluchten. Dan is dit dus de enige route voor veel mensen om het land uit te komen. Landen als Frankrijk en de VS waren bezig om een wapenstilstand te regelen tussen Libanon en Israël, maar dat ziet Israël niet zitten. Asielminister Faber wil dat provincies om de beurt... asielzoekers uit Ter Apel gaan overnemen als het daar te druk wordt. Dat zegt ze na overleg met gemeentes en provincies. Faber zegt dat Groningen nu vaak de rekening betaalt als de boel overloopt. Maar wat haar betreft mogen andere provincies daar wel wat meer aan bijdragen. Volgens haar moet het idee nog wel worden uitgewerkt. En vanavond speelt Ajax zijn eerste wedstrijd in de Europa League. De Amsterdammers krijgen de Turkse club Buziktas op bezoek... Net als een heleboel supporters van de ploeg. Honderden fans van de Turkse topclub kwamen vanmiddag bij elkaar in Amsterdam. We zijn gekomen om te gaan vieren dat het tegen Ajax gaat spelen. We gaan onze teams uh, helpen. Goals! Hoe vind jij het om hier zo te zijn met, met Turken uit heel Europa? Het is voor mij sowieso een thuiswedstrijd. Ik ben hier vaker, ik ben hier ook uh, geboren getogen. Uh, ja, spannend. We gaan het zien. Wat verwacht u van vanavond? Uh, now we believe in our team dat... That... They can, they can do what they can. De wedstrijd begint om 9 uur. Dan nog het weer. Vanavond buien en kans op onweer. Morgen opnieuw een wisselvallende dag. Het gaat dan ook flink waaien en het wordt een graad of 15. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4, de RaaG Amsterdam bij knokke Nieuwe meer 10 minuten op onthoudt, en op de A10 tussen Watergraafsmeer en knokke Nieuwe meer is het op onthoud ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Let him know before our weekend So he can come prepare. Bed. Oh, you must not forget We'll be squeezed in a tent Dad learned from when I was down So I think he'll understand We'll go walk in the woods And I will look out for you We can play games and cook That's gonna do you good. And then when you're back home, there's really nothing you need to do. You're gonna be alright with yoga classes, stars, and star whatever works as your remedy. I'll ride with you to therapy. You got friends to lean on. You lose some, but you give. into the past see yourself in mom and dad sometimes you need to take a step back to take two ahead and at the end of the road you know a lot more about yourself you're gonna be young. Het is alweer zo'n uitzending dat je met 20.000 dingen tegelijk uh, bezig bent. Maar de kop is straf, voor uh, wat uh, betreft dit gedeelte van deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf. Uh, Sven Ros opende het bal. Wat uh, wil dat zeggen? Want die Sven Ros gaat ook een optreden doen in Sinatol. Op 27 oktober doet hij dat. Samen met Sterre Welding, Dat hebben we meer gehoord. Want uh, die waren vorig jaar uh, gewoon hier gezamenlijk uh, te gast. Volgens mij zelfs ook nog in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En ik meen dat dat zelfs de uitzending van november van vorig jaar is uh, geweest. Goed, ik zei het al. Dit is de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van september. Op uh, deze 26 september is dit allemaal. En Sven Ros, ik zei het al, die trapte af. Wat gaan we doen? We gaan straks in het volgende uur luisteren naar een band. En die heet Lorena de Tijd. Dat uh, is in het volgende uur. Maar uh, er zitten ook nog telefonische interviews in. Bijvoorbeeld met Carly E. En wie is Carly E? Carly E is eigenlijk Carly Van Wijk. En zij bespeelt de cello. En die cello wordt uh, centraal sowieso bij haar album. release. Dat is op 27 september. Dat is, dat is morgen in de Rode Bioscoop. En daar had ik een uh, eerder op deze dag mee. En hetzelfde geldt ook met Iris van Dijk. En dat heeft weer te maken met Send Me Flowers. Dus dat is een beetje het, uh, het spoorboekje... Nu tijd voor iets wat in september is uitgekomen. Want DCB Evans had ook een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet... Ook voorbij. Als ik zelf niet eens weet hoe onderkomt. And so few hours to spend my days. En dat was Pien met de koffer. Daarvoor hoorde je May Evans met ook van mij. En we hebben natuurlijk ook de licht die vooruit geworpen wordt. Want volgende week is het het domein van de nederhoppers. Eén komt er uit Groningen, hoewel die oorspronkelijk wel hier uit de buurt komt, dat is naamloos. Uh, dat wordt weer iets na twee jaar dat hij weer terug is in deze studio en dat heeft ook alles te maken met het materiaal wat hij eerder dit jaar heeft uitgebracht, dat kun je altijd uh, terugvinden op de website van alternativefm.nl. en Steezy Novel en laat die nou deze maand net een nieuwe single hebben uitgebracht en dat nummer dat heet Medicatie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 ik moest overgeven Nu zie je mij staan op de voorgrond Maar destijds stond ik achterin Ondanks dat kon ik wel exploderen Maar nu hou ik mezelf in Want zelfs al zit ik vol met woede Zie jij een lach op mijn gezicht Maar af en toe dan zitten echt Voelen zich beledig met dingen die ik doe, doe, doe, met dingen die ik doe Maar ik pak m'n peper met dingen die ik doe, doe, doe, doe, met dingen die ik doe Ze kunnen niet tegen, hoe maak ze moe, moe Ik zeg m'n wife, je hebt een nou waar gaat dit naartoe? Ik zeg je hebt nou waar gaat dit naartoe?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 In een foute situatie, het is goed verloop Je krijgt niet alleen boze, maar ook goede oog Ik ben geen patse, lieve schat, maar gooi mijn bloesje open Pracht kwaliteit, ga ergens anders maar je doet het. voelen toch met dingen die ik doe, doe, doe, met dingen die ik doe Maar ik pak mijn peper met dingen die ik doe, doe, doe, doe, met dingen die ik doe Ze kunnen niet tegen, we maken zo'n moe Kan ik ook nog wel iets uh, grappigs vertellen over de uitzending van vorige week? Want uh, vorige week kom ik uh, terug van de, een avondje draaien uh, met bijvoorbeeld Lisa Weld. En toen uh, kwam ik de straat in lopen. En wie stond er buiten uh, te wachten op iets? Op de laatste tram? Want zo zei ik het. Dat waren deze heren, deze Siggy en Dins. Want ze, ze wonen schuin tegenover mij in de straat. Maar ze hadden waarschijnlijk net een, een of andere uh, gig of iets dergelijks hadden ze gedaan. Dus we stonden nog eigenlijk een beetje na te praten over uh, van alles en nog wat. Dus dat was uh, het wel een beetje memorabel moment eerlijk gezegd. Goed, daarvoor hoorde je Steezy nog wel met uh, medicatie. Nu, de eerste nieuwe single die we laten horen in deze septemberversie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bij Alternatieve FM. En dat is de nieuwe single van JIT, dat nummer net heet Zachtjes. Voor voel je handen op mijn skin. Oh, wanneer je stopt, mijn pijn begint. Maak me niet kapot van verdriet. Mm, laat niet los, nog even niet. Ik hou van je zachtjes, Wanneer je gaat My tears take je you leave my pain still more I'm in love, in deep, so deep that you don't know How long I'm here, I hope I'll never forget So truly, so truly, my love So true, I've never had this yet So deeply, so deeply, my love Ik hou van je zachtjes. Wanneer je gaat, doe het als zachtjes. wat mijn liefde voor je is, zachtjes. Als je me verlaat, doe het als zachtjes. Ik vlug van de tijd om met je te zijn. Je geeft me hoop, gevoel van leven. Je vindt me, ik ben niet meer kwijt. Ik zie niet helder, dat weet ik, maar wat maakt het uit? Want ik zie jou, je liefde is genoeg, ik hoef niks anders Beloof dat je van me houdt, zachtjes Couple questions when I didn't speak So, so stupid Alois, hoe je het noemen wilt, die had ook een single uitgebracht. Het nummer dat heet Intention. Daarvoor hoorde je losse Jos met geen verkleedfeestje. Het valt op dat er heel veel Nederlandstalige releases is. Als het vandaag de 26e is, is de 27e. En dat is een vrijdag. En dat is dan geen uitzondering. Want er zitten ook daar weer heel veel Nederlandstalige releases. Waaronder bijvoorbeeld die van Jit. Die je al eerder hebt kunnen horen met het nummer Zachtjes. Dat is er één. En er zit er nog één die straks voorbij komt. En dat is Hens en Je leeft vannacht. En dan is er nog één. En ik weet niet of we die vanavond nog mogen laten horen. Dat is de nieuwe single van Liv Webbers. Met wazig vertrouwen. Dat zijn allemaal nieuwe singles. Die nieuwe Nederlandstalige singles die uitkomen. Nog iets. Maar dat houden we dan lekker even geheim. Het heeft met een band die hier ook gezeten heeft... En wel op een bank. En dan geef ik al heel wat weg. En die waren hier in mei te gast in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Nou, en dan zullen heel wat wakkere mensen nu wel op zitten te letten. Want die weten precies over welke band ik het hebben. Uh, want zij gaan morgen een album uitbrengen. En nog mooier, 1 november zullen ze die um, ten doop ook onder meer houden in Patroonaat en halen. en ze komen hier uit de buurt. Dus uh, hier zeg ik er niet over, maar we mogen al een track laten horen... En dat wordt dan toevallig ook het titelnummer van dat album. Dus dat uh, hoor je straks. Maar eerst hebben we nu ook nog uh, in die popmuziek. En dat is van Price Collect. En dat nummer dat heet Common Interest. ...Prize Collect en daarachter schuilt Marcio Scholte. Hij is uh, eigenlijk de grote drijvende kracht achter dit uh, hele verhaal. Eerder dit jaar had hij ook een heel album uitgebracht... Uh, ...en dit was een single die op 30 augustus uitbracht. Maar ja, wij hadden op de 29 augustus het uh, verhaal van uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van augustus... ...en die was met Lisette Aviva... Uh, dan even iets uh, aandacht brengen voor wat morgen zich af uh, gaat spelen. Want het is een uh, release van een neoclassiek album. En eerder vandaag sprak ik met Carly E. En dat heeft alles te maken over het album Natural. En dit is het titelnummer daarvan. Telefoon hebben wij Carly E. Maar in het echte leven heet zij Car Carlijn van Wijk. Ik zeg het goed, hè? Zo. Ja, Carly I. E, ja. Carly e. I. Engels. Ja, ja, ja. Dat wat zierder, toch? Ja. Maar even over de naam. Want uh, waarom uh, is dat? Nou, dat heeft wel echt een uh, doordachte reden. Want uh, mijn naam in het Nederlands is gewoon Carlijn Elisabeth. Hmm. Maar ik dacht, als ik mijn artiestennaam ook zo ga doen, dan denkt iedereen. En dat dacht iedereen ook, dat ik klassiek cello speel. Ja. En natuurlijk heb ik dat ook veel gespeeld, want ik heb een klassieke opleiding gehad. Ja. Maar uh, ik wilde gewoon uh, wat anders doen met mijn cello. Dus dacht ik, ja, dan wil ik mijn naam ook daar uh, ja, wat, wat beter <laughs> bij passen. Ja. Vandaar die Carly E. Ja, um, even over je muziek, want het is neoclassiek. Ja. ja, wat, ja. Wat, wat, wat moet mensen daaronder verstaan? Nou, ik zelf zeg het altijd uit van, uh, ken je Einaudi? Nee, nou ja, zoiets. Uh, gewoon catchy, klassieke muziek, moet mm. ik zeggen. Of uh, ja, als je naar films kijkt, dan hoor je ook veel symfonische uh, muziek. Dat is ook meestal heel catchy en makkelijk in het gehoor. Zo omschrijf ik het. Maar goed, het, ja, het is gewoon, uh, uh, hoe ik het dan in uh, muzikale termen zou willen omschrijven, is dat ik zelf gewoon uh, uh, de popschema's ongeveer aanhoud. Om het zo maar te zeggen. Maar dan gewoon heel veel lijnen daarin uh, bedenken. Heel veel ja, compositielijnen met verschillende instrumenten. En vooral verschillende cellolijnen mm. uh, ja, erbij bedenken. Ja, ja uh, nou, he, nou is er... Als het goed is, want uh, op de, uh, uh, ja, het is vandaag de 26e... Want morgen komt het album uit. Ja, dat klopt. Ja, ja, wat, wat, uh, uh, uh, ja wat kunnen mensen dan een klein beetje gaan verwachten van jou. Is het, het is dus niet kamermuziek als ik uh, jou zo uh, een beetje hoor. Nee, klopt. Ik gebruik ook uh, elektronische elementen. Dat ben ik net nog even vergeten te zeggen. Mm -hmm. Ja, dus uh, het album uh, dat, uh, dat heet Natural. En uh, het neemt je mee op een reis vanaf uh, de zonsopgang tot en met het maanlicht. En zo heb ik uh, ja, de natuurverschijnselen die, die ik mooi vind... heb ik proberen te omschrijven in de muziek. En uh, daarbij heb ik dus uh, heel veel cello laag gebruikt. Uh, en heb ik samen opgenomen met een producer en neoclassieke pianist, Zedric Vermu. Um, en ja, zo zijn we, zo, ja, zo heb ik de composities gemaakt en zo heeft hij me aangevuld. Mm -hmm. En uh, ja, er, dus wat ik net al uitlegde, het is neoclassiek. Met elektronische elementen, veel cello um, en ook veel piano. Ja. Uh, dat is een beetje wat, uh, wat de muziek inhoudt. Ga je dat ook uh, laten zien en horen? Zeker. Morgen in de Rode Bioscoop, vlakbij uh, Amsterdam Centraal, het, is het theater de Rode Bioscoop. Om acht uur uh, begint uh, daar mijn uh, ja, release party. Dus uh, daar heb ik heel veel zin in. Ja, en uh, ga je dat alleen doen? Nee, uh, mijn producer, Cedric uh, Femu, die zal me begeleiden met piano. Mm -hmm. Ik heb ook nog een, uh, uh, twee cellisten uitgenodigd. Dus de cellolagen die je hoort op het album, die ik zelf allemaal heb ingespeeld, die worden nu live ook door andere cellisten ingespeeld. Dus dat is super gaaf om zoveel cello's uh, bij elkaar te hebben. Mm -hmm. En uh, daarnaast is er nog een, uh, een verrassing. Misschien komt er nog wel een opera-zangeres langs. En uh, ja, zo, zo ga ik uh, het, van begin tot eind het hele album uh, spelen op deze manier. Ja, want ik beluister, uh, de, het instrument de cello, de, ja ik zeg het, de cello of cello. Ja. Ja, die speelt een voorname rol in je leven. Wat heb jij met dat instrument? Ik, uh, ja, toen ik jong was uh, heb ik het gehoord ooit in mijn familie speelt iemand ook cello. En uh, toen, wilde ik, toen ik vijf was, uh, heb ik dat gewoon altijd gezegd tegen mijn ouders, van ik wil cello spelen. En toen, uh, ja, toen kreeg ik uh, er eentje. nou uh, ja, dat bleek, uh, dat bleek ik zo leuk te vinden, dat ik het uh, heel lang ben uh, blijven doen. Ja, uh, tot groot genoeg ook van je ouders neem ik aan. Ja, ja zeker. Ja. Uh, in eerste instantie ben ik natuurlijk echt begonnen met klassieke muziek. Maar zo rond de twintigste... En ik was ook heel veel aan het zingen trouwens. Mm. Dat nog helemaal niet benoemd. Maar uh, toen op mijn twintigste dacht ik... ja laat ik die twee elementen... het cello spelen en het zingen... wat meer bij elkaar brengen. En uh, ja zodoende ben ik begonnen met Carly E. En het schrijven van, uh, van nummers. En heb ik uh, heel verschillende genres uh, ontdekt. Uh, nou ja, uh, echt alles die, wat niet klassiek is... Uh, daar heb ik wel aan meegespeeld. Of heb ik zelf iets mee gedaan. Yeah. Pop, folk, muziek, et cetera. En uh, nou ja, nu... Met dit album ben ik toch wel weer een, een, nieuwe, een beetje een nieuwe kant op gegaan. Uh, en echt, uh, heb ik echt de neoclassieke hoeken gekozen. Ja, en ja. uh, als ik je zo hoor, uh, verlaat jij toch wel een beetje de gebaande paden? Ja, ja, dat denk ik wel. Want uh, ik denk uh, dat er weinig seristen zijn uh, die op deze manier uh, ja, hun cello-geluid gebruiken. Um, ja, dus het is in die zin denk ik wel zeker wel vernieuwd. Ik ken er wel een paar die het doen, ook in de wereld zijn er echt wel een paar. Maar het zijn er niet veel, nee. Het nee. Is, dan, is het dan nu alleen nog even beperkt in Nederland? Maar omdat je zegt, er zijn er niet veel in de wereld. Uh, maar is er ook bijvoorbeeld dan belangstelling voor jouw muziek bijvoorbeeld uit het buitenland? Ja, uh, zeker. Ik, uh, sterker nog, ik ben begonnen met het hele project in Buenos Aires... Uh, waar ik heb gewoond twee jaar. En uh, ik merkte dat ze uh, dat daar heel erg open stonden. Voor ja, dat uh, potgeluid wat ik toen maakte met mijn, uh, met mijn cello en mijn zang. Mm -hmm. En uh, dat heeft me heel erg geïnspireerd. Om dat verder te, voor te zetten toen ik weer terugkwam. Uh, in Nederland. En uh, ja, ik heb uh, daardoor ook wel zeker wel wat luisteraars. En, en nou ja, als ik ze fans mag noemen. <laughs> in het buitenland zitten. Zeker. Ja. ja. ja. Dus samenvattend. Morgenavond. In de Rode Bioscoop de album release show, yes. helemaal goed. Uh, hoe laat ik, uh, vangt het aan? Om uh, acht uur. Ja, er uh, zijn nog wat laatste kaartjes. Dus, ja, uh... Uh, dat, dat is één. En natuurlijk de echt meest belangrijke en afsluitende vraag: waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Nou, uh, via mijn website, sowieso: carly-e uh, -e van elisabeth.com. En uh, op Spotify ook via Carly E, dus Carly E zeg ik dan, hmm. maar dat is natuurlijk verwarrend. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en op uh, Instagram Carly E and her cello. Ja. Um, en ook op Facebook en uh, andere platformen, ja. E, met het nummer 1. Wat ook terug te vinden is op Natural. Wat morgen gaat uh, verschijnen. Verder met uh, de muziek Anna Marks. Mm -hmm. P.E.M. Bond met My Old Man. En daarvoor hoorde je Anna Marks. En je hoort ze al op de achtergrond. Uh, al bezig. Met Hugo Lorena. En ook de tijd is bezig. Straks uh, in de volgende uur gaan we ze horen. Maar Sur eerst le Stijn. Le Stijn. Tot aan het eind van dit I'm <laughs>